5 uur. De Radio 1 Sportshow. Lucera Carrasso en Tom van Heck. Roze maandag. Wij gaan ons afvragen de komend uur... of roze maandag goed is voor de homo-emancipatie. En waarom moeten wij al dan niet naar Daagstan op vakantie? Dat hoort u straks na het nieuws. En dat krijgt u van Raymond Seret. De Spaanse minister van Economische Zaken heeft gezegd dat zijn land geen noodpakket van Europa nodig heeft, ondanks de opgelopen rente. Spanje is vandaag verder onder druk komen te staan doordat de rente op staatsobligaties steeg naar een nieuw record van boven de 7,5 procent. Daardoor wordt het steeds duurder voor het land om geld te lenen. Volgens de minister doet Spanje wat nodig is, namelijk doorgaan met bezuinigingen en hervormingen. Maar beleggers maken zich zorgen over Spaanse autonome regio's... die geldproblemen hebben en bij de regering moeten aankloppen voor hulp. De regio's Valencia en Murcia hebben al aangegeven steun nodig te hebben... en waarschijnlijk volgen er nog andere. De twee mannen die eind 2006 de Amsterdamse nachtclub Jimmy Woo overvielen... zijn in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar en twee maanden... en drie jaar en zeven maanden. De rechtbank veroordeelde de verdachte eerder nog tot drieënhalf en, en vier jaar cel... De twee drongen samen met een eerder veroordeelde verdachte... na sluitingstijd de club binnen en bonden zeven personeelsleden vast. Eén persoon raakte daarbij gewond. De overvallers maakten 15.000 euro buit. Het hof legde lagere straffen op omdat de rechtszaak te lang heeft geduurd. De belangrijkste snelweg tussen Frankrijk en Spanje is weer open. De weg werd vanmiddag voor de tweede keer in een dag afgesloten... omdat bosbranden langs de weg waren opgeleid. De snelweg tussen Perpignan en Barcelona ging gisteren ook al dicht vanwege de bosbranden. De weg werd vanmorgen vrijgegeven, maar enkele uren later laaide het vuur weer op. Ook het treinverkeer tussen Frankrijk en Spanje is na een dag weer opgestart. Vier mensen zijn de afgelopen dagen omgekomen door de bosbranden in het noordoosten van Spanje. In het gebied is 13.000 hectare natuurgebied verbrand. Honderden brandweermannen proberen de branden te blussen. Ondanks de economische problemen in Europa... blijft de groei in de 25 snelst groeiende economieën van de wereld op peil. De landen blijven daarmee de motor achter de wereldwijde groei. Dat zegt adviesbureau Ernst Young in een kwartaalprognose. Onder de 25 grootste groeimarkten zijn Brazilië, Rusland, India en China... maar ook landen als Qatar en Turkije. Ghana groeide in 2011 met 14,4 het hardst. Opkomende economieën in het Midden- en Oost-Europa en Zuid-Amerika... hebben het moeilijke, omdat die landen sterk afhankelijk zijn... van de export naar de eurozone en de VS. En dan het weer. Veel zon, een paar stapelwolken... vanavond helder en weinig wind. Morgen blijft het zonnig en stijgt de temperatuur naar 24 graden op de Wadden... tot 27 graden in het zuidoosten van het land. En ook de dagen erna nog warm, maar vanaf vrijdag een toenemende kans op buien. ANWD Verkeersinformatie is een aanrijding geweest op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daardoor tussen knopend Hoevelaak en Alfred Bunschoten 5 kilometer. Bij Bunschoten is de ook dicht. En op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad staat voor de Koentenol 3 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Met Tom van der Kamp. Met Paulien, we hebben de order binnen. Mooi, ik ga meteen Chris bellen.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 Dagestan besteedt een miljard euro om meer toeristen naar het land te lokken. U hoort het goed, een miljard euro. Olaf Koens vertelt of het de moeite waard is om daarheen te gaan. En er kon weer geklaagd worden bij Tom van de Hek. Het beste hoort u straks. Eerst gaan we praten over de bosbrand in Spanje. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van de Hek. Want uh, in Spanje zijn medewerkers van het steunpunt Barcelona van de ANWB... inmiddels aangekomen op de getroffen camping. Alle gasten op camp Camping Les Pedres in Campamani hebben de camping moeten verlaten. De camping is compleet afgebrand. Ik ga erover praten met uh, Carolien Hondiers van de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe, hoe, hoe verliep uw reis daarheen? Kon u daar nog goed komen bij die camping? Nou, uiteindelijk wel. Uh, we zijn via de snelweg uh, naar La gereden. En uh, via uiteindelijk de N2, uh, de weg parallel eraan een stukje terug. En uh, wij konden uiteindelijk prima de camping bereiken. En wat heeft u vervolgens aangetroffen toen u daar arriveerde? Nou ja, de camping is volledig afgebrand. Het enige wat hier nog staat is uh, het hoofdgebouw met de receptie en het restaurant en, uh, en de toiletten. en Met een Nederlandse kenteken. En voor de rest is letterlijk alles. Uh, afgebrand. Alles afgebrand. En uh, uw taak is dan om die Nederlandse om hoeveel mensen gaan, heeft u al enig idee om hoeveel mensen het gaat? Nou, dat is niet echt duidelijk, want er is hier voor de rest bijna niemand. Uh, we hebben wel een paar Nederlandse gezinnen gesproken die hier uh, op de camping uh, stonden. Eén uh, gezin ook is echt gisteren uh, ook echt door de politie geëvacueerd. Uh, de brand is heel snel uh, hier uh, bij de camping uh, aangekomen door de felle en hebben ze gediend. Ja. En uh, de mensen hebben, ja, zijn eigenlijk roos en uh, hebben ze moeten vertrekken. En waar gaat u die Nederlanders dan nu zeg maar opsporen om hen uh, ja, te kunnen helpen schade opnemen en dergelijke? Ja, dat is, uh, dat is op zich nog wel een uitdaging, want de meeste gasten zijn uh, zelf naar uh, hotels, en, en kennissen of op een andere camping. Dat heeft men grotendeels eigenlijk zelf geregeld gister, gistermiddag. En uh, nou, we hebben een aantal meldingen inmiddels binnengekregen uh, bij ons op de We En vandaag ook een aantal gezinnen gesproken op de camping, maar voor wie wij ook aan de slag gaan. En andere getroffenen die hulp nodig hebben, die kunnen in ieder geval met ons, uh, met ons contact opnemen. Ja, dat, dat betreft de mensen van de camping. Uh, er zijn natuurlijk veel toeristen die last hebben van dat afsluiten van die snelweg. Heeft de ANWB daar de handen aan vol op het moment? Nou, op dit moment niet meer. Want de snelweg is inmiddels open. In beide rijrichtingen uh, kan er uh, zowel vanuit Frankrijk naar het zuiden als vanuit Spanje richting Frankrijk weer gereden worden. Uh, dus iedereen kan uh, zeg maar de lijntje voortloppen. Ja, maar ik neem aan dat veel mensen zijn omgereden uh, die daar rekening mee hebben gehouden. Ik bedoel, levert dat Absoluut. extra werk op of valt dat mee? Nou, we hebben gisteravond en vandaag al behoorlijk veel telefoonverkeer gehad van mensen die een melding hebben gemaakt dat ze vaststonden En uh, dat ze omgeleid uh, zouden moeten worden. En daar hebben we ook advies gegeven hoe ze eventueel... Zeg maar, hebben uh, welke grenzen op overkomen? Dat was in de buurt van Andorra. En, uh, uh, ja, daar hebben we inderdaad vijf van telefoon over gehad. Ik, uh, wij gaan u danken, Carolien Hondius van de AWB van het steunpunt uh, Barcelona. En sterkte daar met, uh, met uw werkzaamheden. Fijn, dank u wel. Dag. Dan gaan wij naar de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Bewoners van 180 huizen moeten de komende dagen ergens anders slapen. Al die huizen worden op asbest gecontroleerd. Trudy van Rijswijk, onze verslaggever, is daar. Trudy, de bewoners mochten vanmiddag heel even terug naar huis hè, om, om spullen op te halen. Hebben veel mensen daar gebruik van gemaakt? Nou, ik wil niet pretenderen dat ik de hele wijk in de gaten kan houden... maar niet veel, volgens mij. Ik heb één busje gezien uh, met wat mensen erin... die inderdaad vervolgens uh, met een paar tassen naar buiten kwamen. En dan moet je echt denken aan een paar plastic tassen met iets erin. En dat was alles. En, en moesten ze een kapje voor en, of mochten ze gewoon naar binnen, Trudy? Nee, gewoon naar binnen. En dan wordt er tegen ze gezegd... Uh, maar of het raadzaam is, betwijfel ik. Nou ja. Oh. Maar goed, er zijn een paar H mensen die het hebben gedaan, maar niet veel. Dat, uh, dat uh, is echt niet het geval. En wat zie je verder voor activiteit in de wijk? Nou, er zijn weinig bewoners over, natuurlijk. Uh, maar er is wel heel veel politie. Overal staan uh, groepjes van vier man. En die bewaken dan de ingang van die, uh, van die ontruimde flats... En wat ik ook zag, en dat vond ik wel opmerkelijk... was een meneer en een mevrouw van de arbeidsinspectie. Die wilden niet voor de microfoon, maar die zeiden wel tegen me... Uh, wij stellen een onderzoek in, want dit kan natuurlijk niet. Dat er zomaar plotseling asbest vrijkomt. Dat is echt ongehoord. Dit had nooit mogen gebeuren. Dus dit muisje krijgt wat dat betreft ook alweer een staartje. Nou, En dan verder nog wat mensen die langs de randen van het gebied wonen... en die zich afvragen wat er met hun huis gaat gebeuren. Zoals deze mevrouw bijvoorbeeld.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 Ik kwam gisteren hier. Ook vooral afgesloten. politie, ME. Ze dachten, ja, wat, wat is aan de hand? Het was ook op zondag eigenlijk, want het verrast ook me. Op zondag wordt niemand gewerkt. Hoe komen ze dat asbest hier zo ontstaan? Op maar, zondag kan je geen asbest ontdekken, bedoel je? Ja, ja. ja, op zondag wordt ook niemand gewerkt. Dus ja, hoe kan je asbest. Uh, hoe, zeg maar, op zondag ontdekken? ontdekken? Dus ja, dat is ook een uh, De vraag is ja. Hier zit iemand met zijn airporter en tas. Dat ziet er wel heel zielig uit. Moet u weg?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 Daar zien we mannen in blauwe pakken, helemaal ingepakt. Ja. En hier een bewoner, waar woont u? Daar ook in die ontruimde flat? Stanleylaan. Stanleylaan. Ja. Het ziet er een beetje eng uit, hè? He? Heel eng. Maar dat is uh, niet goed. Uh, we kwamen hier elke dag, dus we zouden zeker ingeademd hebben ook. Ja. Dan komen ze we nu pas ermee. Hoe hoort nu dat u uw huis uit moest? Nou, in één keer, ja, je moet weg. Hadden ze tenminste gisteren kunnen zeggen om uh, tenminste je spullen rustig je spullen te pakken en weg te gaan. Hebben ze dat niet gedaan. Net pas kwamen ze van uh, jullie moeten weg. We gaan meten. Dat het is niet goed gedaan. O, tenminste hadden ze met een uh, luidspreker tenminste, duidelijk kunnen maken wat er gaande is. Ze hebben kinderen laten schrikken daar binnen. Ja, want die zien ineens die mannen in die pakken verschijnen. Ja. Gewoon huilen. Hij schrok. Hij, hij wist niet wat er, wat er aan de hand was. Ja, grote ongerustheid dus hier uh, op Kanale Eiland. En ik vrees dat het nog wel even zo blijft. Goed, Trudy, dank je wel voor jouw uh, verslag. Trudy van Rijswijk hoorde u vanaf uh, Kanale Eiland dus. We're yes. Fairy, Roxy Music, Love is the Drug. De Tilburgse kermis kleurt weer roze vandaag. En de afgelopen week hadden we al roze woensdag bij de Nijmeegse Vierdaagse. Is dat alleen maar een leuk feest? Of dient het nog steeds een maatschappelijk doel? Daar praten we over met René van Soeren, beleidsmedewerker van het COC Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dient het wat u betreft nog een doel? Behalve dat een leuk denk ik. feest? Dat denk ik wel. Nou, het is in de eerste plaats inderdaad een, een heel leuk feest. Maar ik denk ook dat het vooral een uitdrukking is dat uh, Nederland een homovriendelijk land is... en dat Tilburg een homovriendelijke stad is. En uh, als je dat met zo'n feest uh, kunt uitdragen... dan denk ik dat dat, dat dat ook duidelijk maakt dat we daar met elkaar trots op zijn. Want het is wat u betreft een bevestiging van hoe de situatie is... en niet zozeer om aandacht te vragen voor wat nog moet. Nou, ik denk dat dat ook nog wel gebeurt. Maar in de eerste plaats is het ook goed dat, uh, dat in zo'n stad... die homovriendelijk wil zijn en daar ook volop beleid op maakt... ook één keer per jaar heel nadrukkelijk aan de mensen... die die stad bezoeken laat weten dat het een homovriendelijke stad is. Uh, en dat, is, uh, ja, dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het eigenlijk natuurlijk nou, helemaal niet. Want hoe heeft u dat vorige week in Nijmegen ervaren? Uh, de Rosse Woensdag in Nijmegen. Ja? Nou, wat ik daar elke keer... al. Elk jaar wel aan ervaren is, is hoezeer in 30 jaar tijd zo'n stad veranderd is. Van een stad waar uh, tijdens de zomerfeesten uh, de, de zaak helemaal niet homofriendelijk was. Uh, op een gegeven moment zelfs ook uh, tijdens de zomerfeesten van begin jaren 80 uh, rellen waren rond een, een homobar. En daar schreef de Gelderlander niet over. Want de zomerfeesten zijn een feest, dus je brengt alleen het goede nieuws. Na een stad waar, uh, waar nu uitbundig op zo'n dag. Uh, roze gevierd wordt. En dat laat je dan ook zien aan alle bezoekers die uit het buitenland komen. Ook aan Amerikaanse soldaten, die nog maar heel recent... als ze zelf homoseksueel zijn, daarvoor uit kunnen komen. En dat vind ik wel een heel mooi, In, ook internationaal visitekaartje... wat je dan afgeeft. Daar mogen we met elkaar trots op zijn. Zijn er zijn ook mensen die zeggen, ja, daar mag je heel trots op zijn met elkaar... maar dan nog even zeg maar, terugkomen op het eerdere vraag. Het geeft eigenlijk ook aan het feit dat dat nog zo uitbundig moet gebeuren... dat er ook nog een heleboel elders moet gebeuren. Want elders in de samenleving hoor je ook weer allerlei geluiden... waarin homo's het moeilijker hebben, zeg maar. Ja, en er valt ook nog heel veel te doen. Ik bedoel, er zijn wel allerlei wetten aangenomen waardoor wij gelijke rechten hebben. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat je op straat, in je buurt, op school... Eh, dat je daarna meteen de druk op de knop of zo gelijk behandeld wordt. Uh, de, daar. En dat geven de feiten ook wel aan dat het niet vanzelfsprekend is dat daar aan gewerkt moet worden. En dat doet deze regering gelukkig ook door een kabinetsbeleid te voeren... dat gericht is op het bevorderen van de sociale acceptatie van seksuele diversiteit. En daar moeten we ons met elkaar voor inzetten. En, en vindt u dat dit soort uh, specifieke dagen daar juist dan toe bijdragen, zeg maar... voor, voor, voor het begrip en, en het proces om dat voor te zetten? Of, of kan het ook weer juist tot een soort verwijdering leiden? Nou, dat laatste kan ik me eigenlijk niet goed voorstellen. Ik denk dat ze vooral een uitdrukking zijn van... Uh van wat we al met elkaar bereikt hebben. En het is vaak ook wel een goed moment op een podium... om bepaalde eisen nog eens kracht bij te zetten... zoals het COC vorig jaar ook gedaan heeft... tijdens de Kanaalparade in Amsterdam. De minister vaarde daar mee, maar die heeft wel op een boot gezeten... waar ze voortdurend allerlei borden zag waarop stond... weg met de weigerambtenaar en voorlichting op elke school. Want dat wilden we ook. Honderdduizenden mensen hebben dat ondersteund. En uiteindelijk gaat het daar ook toe komen, die voorlichting die wordt vanaf het komend schooljaar al verplicht. Uh, en die weigerambtenaar, dat wordt ook nog wel geregeld. En, en dit jaar, welke borden zijn er dit jaar te zien? Wat staat er nog meer op uw verlanglijst? Of van het COC? Nou, de, wat in de eerste plaats nu de aandacht gaat krijgen natuurlijk... is dat er gewoon weer verkiezingen aankomen. En dat we mensen ook willen informeren als ze een roze stem willen uitbrengen. Als ze ook met hun stem of zo de homo-emancipatie willen steunen. Bij welke partijen je dan moet zijn. Dus daar geven we informatie over, zodat mensen een, een goede keuze kunnen maken. En uh, de dag voor de Canal Parade organiseren we ook een politiek debat in de Roze Hoed. En op die dag zelf... Oh, sorry, de rode hoed. Ja, ik denk, ja, misschien is het iets nieuws, maar nee, de rode nee, nee, nee. hoed die kleurt dan even roze. Die kleurt dan roze, ja. Ja, ja, ja. ja het is in de mond bestorven, dat nou. merk ik nu ook wel. Ja. ja. Maar goed, in de, in de roze rode hoed, de, dan is er een debat. Maar want u zei, er is qua wetgeving van alles geregeld. Hè? Je hebt wel de kwestie van de weigerambtenaren, de scholen. Dat gaat de goede kant op volgens u. Is dat lijstje dan verder klaar? Nou, dat lijstje is dan nog niet klaar, want we zien internationaal... dat Nederland niet meer de absolute top is. Er zijn landen die, uh, die ons voorbij gegaan zijn. Met ja, en welk ook... land dan? Nou, dus bijvoorbeeld als het gaat om transgenderrechten... zien we dat nota bene dat een land als Argentinië nu meer een gidsland is dan Nederland. Dus op dat punt denk ik dat we... Dan nee, heb je nog... het over no geslachtsverandering. Ja, er ligt nu wel een wetsvoorstel. Eh, dat zal half augustus in de ministerraad besproken worden... en dan in de Tweede Kamer gestuurd worden... om die sterilisatie-eis te schrappen. Zodat mensen al eerder die geslachtsverandering... ook in hun Wacht paspoort kunnen hebben. Heel even, want hebben. dat, dat snapt denk ik niet iedereen, de sterilisatie-eis? Nee. Nou, tot nu toe was het zo dat je pas in je paspoort... je nieuwe geslacht kon laten zetten als je... Geheel je geslachtsverandering had doorlopen tot en met de sterilisatie. Vandaar die term sterilisatie-eis. En dat, is, dat was een groot probleem voor mensen die met die verandering bezig waren. Omdat je al ver voordat het zover is geacht wordt om je te kleden en je eh, als als iemand van het andere geslacht. Dat betekent dus dat elke keer als je je paspoort gevraagd werd... je een paspoort kreeg waar iets in stond... wat niet klopte met het beeld dat men van je had. En dan en dat, gedoe bij de douane? Bijvoorbeeld. Of als je ergens wil solliciteren... en je moet je paspoort laten zien dat daar iets in staat. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daar wordt, wij hopen dat er zo snel mogelijk een einde aan komt. Maar in een aantal landen is dat gewoon al geregeld. Daar en, lopen we al helemaal niet meer voor op. En als u zegt gidsland, bedoelt u dan vooral qua wetgeving... of is daar ook de sociale acceptatie alweer een stap verder? Nou, ik denk dat dat uh, een heel belangrijk proces is waar Nederland echt gidsland kan zijn. Om te laten zien, die wetgeving, dat moet je allemaal regelen. En daarna moet je met elkaar aan de slag. Met, uh, met sociale organisaties, met vakbonden, met, met, met, met besturen van scholen enzovoort, met sportorganisaties. Dat hebben we afgelopen vrijdag toch weer aan het met uitspraken van de Boer. Frank de Boer Precies, maar de KVB maakt het ook duidelijk. Maar wij willen wel beleid voeren waarmee we ook echt waarmaken dat homoseksuelen welkom zijn in het voetbal. Uh, en als je dat met elkaar doet, dan ga je echt de resultaten bereiken... waardoor die emancipatie ook verankerd raakt... tot in de haarvaten van de Nederlandse samenleving. Daar gaat het uiteindelijk om. Goed, nou, naar aanleiding van uh, de roze maandag... en vorige week de roze woensdag, uh, dank voor dit gesprek. Wat zit er aan te komen, trouwens, qua roze uh, Volgens mij nog? is er ook nog op 27 juli een roze vrijdag in Maastricht... in het kader van de kadefeesten die daar gehouden worden. Oké, okay, nou... Dank, René van Soeren, beleidsmedewerker van het COC Nederland. Goedemiddag. Alsjeblieft. Dan gaan we naar de klaaglijn. Vanmiddag om twee uur zaten we weer klaar. En nu ging klagen, vragen bellen. En ook complimenten geven zelfs van de middag. Dus daar waren we hartstikke blij mee. In gesprek met Van het Hek. Tom Valdek, goedemiddag. Uh, ik ben Ina en volgens mij ben ik degene die het eerste onderwerp Simone aan de kaak gesteld heeft. En het is volgens mij een favoriet uh, item geworden van de afgelopen weken. Maar Bent u er fan van van het nummer? Zegt u? Het kan nee, mij helemaal niet, niet oh juist, ook niet, Ik nee, niet het juist over Simone. Ja. Ik vind het ook zo triest voor al die vrouwen en meisjes die zo heet. Ja, je zal zo heet op dit moment. U heet niet zo? Gelukkig niet. Oké, okay, oké. Okay. Ik heet Ina. Tom van Dijk, goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Je spreekt met Cora Motiveenende Naal. Ik wil eens even een positieve opmerking maken, want ik geniet enorm van dit Studio Sportzomer. Tom van Dek, goedemiddag. Ik hoorde uh, net uh, op de radio dat, uh, dat orgel uit uh, de Bavo-kerk uh, in Haalem. Uh, ja. ...al in de 18e eeuw daar zou zijn. Maar volgens mij is dat het orgel... ...wat uit de Willebrodierskerk komt... ...uit Amsterdam. Dus u zegt, dat klopt niet helemaal dat verhaal? Nee. Nou, ga... en Die meneer die zegt uh, dat Mozart en alles daarop gespeeld heeft... Ja. ...bij Prem. Maar dat ding dat komt uit Amsterdam... Vandaan het orgel. Tom van Teck, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Blaise uit Linde. Goedemiddag. Ik wil even een klacht in nou over de weermannen. Een klacht zelfs? Ja, mooi, mooi. Vertel eens. Ja, want ze hebben het altijd over een... Natte regen en een vochtige bui. Ja. Ik denk van, wanneer komen ze nou zo met droge zon en uh, <laughs> lekkere temperaturen? Ik bedoel, nou, het is toch wel... gaat toch helemaal nergens over? Het is toch lekker, nu of niet? Nu is het lekker, maar een vochtige bui en natte regen. Ik bedoel, dus geen natte niemand... regen meer, gewoon uh, uh, uh, regen, punt. Gewoon regen en zon, maar geen natte regen en geen vochtige bui meer. Helemaal helder, dank u wel. Tom van Tek, goedemiddag. Dag, Tom, met Jaap van Hierveld. Goedemiddag. Ik was zo bedroefd gisteren met de einduitslag van de Tour met dat die beroemde Engelse zangeres. Maar wat was dat ontzettend lelijk? Dat Volkslied. Zeg. Dat Volkslied. Heb je dat gehoord? Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik moet natuurlijk neutraal zijn. Maar wij hadden het zelfs rechtsex hier in onze uitzending. Ik kreeg een beetje pijn aan mijn oren ook. Ik had gehoopt op zo'n hele mooie, volle ouderwetse versie van het Engelse Volkslied. maar toen werd het dit... De eerste couplet herkende ik niet. We nee, deden er de even ze had een Engelse vlag om, dus dat hielp wel. Maar ik, ik, ja, ik mag, ik mag het wel zeggen. Ja, ik vond het ook heel lelijk. Tom Vanthek, goedemiddag. Ja, Tom, goedemiddag met mij. Goedemiddag. Hoe gaat het? Het gaat hier helemaal goed. Oké, okay. je houdt het niet voor mogelijk, Tom, maar vandaag heb je geen klacht. Geen klacht? Nee, ik had een vraag namelijk in plaats van een klacht. Dat mag ook, dat mag ook. Oké, okay, ik zou graag uh, jurylid willen worden ja. bij de nieuwsquiz van de Dionne... En uh, jurgen. En, en uh, heb je daar bijzondere reden voor om daar uh, jurylid bij te willen worden? Nee, het lijkt me wel uh, leuk, zeg maar. Maar ik weet niet waar een juryschool ligt. Het mediaoverzicht. Het parool is blij met het goede weer. Dansen en feesten in de zon staat er op de voorpagina. Het afgelopen weekend waren er maar liefst zes festivals in de stad... en dankzij het lekkere weer waren al die festivals druk bezocht. NRC Handelsblad heeft op de voorpagina gekozen voor een grote foto... met de gevolgen van het warme weer in Spanje. Dat land wordt namelijk geteisterd door bosbranden. De foto op de voorpagina is vermoedelijk een van de laatste momenten... te zien van een sta -caravan. Ook op de voorpagina van NRC. Steeds meer mensen kampen met een achterstand bij het betalen... van de Zorgpremie. Het aantal mensen dat een betalingsregeling heeft getroffen met de zorgverzekeraar... is in de eerste helft van dit jaar gestegen met 35 tot 164.000. Dat blijkt uit een inventarisatie van de krant. De zorgverzekering hangt steeds meer Nederlanders als een molensteen om de nek, schrijft de NRC. Dat komt niet alleen door de economische crisis... maar is ook een gevolg van de invoering van de verplichte zorgverzekering in 2006. Bovendien krijgen mensen die een achterstand hebben van meer dan zes maanden... een forse premieverhoging. Ondanks al het slechte nieuws op economisch gebied... denkt de economiewebsite Z24... dat de Nederlandse economie in augustus weer zal opkrabbelen. De barometer van 6 Z24 voorspelt een groei van 0,1 procent. Dat is uh, niet veel. Maar het is wel de eerste positieve voorspelling sinds een half jaar. Want ondanks de eurocrisis lijken consumenten iets meer te willen uitgeven. De huizenprijzen zijn minder hard aan het dalen... en er worden meer auto's verkocht. Maar er zijn nog een boel mitsen en maren. Zo zijn andere voorspellers, zoals het Centraal Planbureau minder optimistisch. Bovendien klimt de economie, ook deze maand weer. Een doorbraak op een medisch gebied. De onderzoekers van de Universiteit van Florida zijn erin geslaagd de leverziekte hepatitis C te bestrijden met behulp van nanotechnologie. Dat nieuws wordt onder meer gebracht door het officiële orgaan van de Amerikaanse National Academy of Sciences. De onderzoekers in Florida slaagden erin om met nanodeeltjes het virus voor 100% uit te roeien bij alle proefdieren. Het duurt nog even voordat de nieuwe nanotherapie op mensen kan worden toegepast, maar het geeft wel hoop. Volgens de onderzoekers kan de nanotherapie in de toekomst wellicht ook worden toegepast bij andere virusinfecties, zoals HIV en misschien bij kanker. Tot over het mediaoverzicht. Na half zes zijn wij terug. Dan gaan we het hebben over de flitspalen in België. Want op een belangrijke snelweg daar heeft in twee jaar tijd geen enkele flitspaal gewerkt. Dat is gebleken. Dat na uh, de reclame en het nieuws van half zes. Tot zo.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 van atelier naar openlucht. En dat doen ze. Licht laat zich vangen, wolken bewegen... kleur gaat spreken, verf klet streken. Je ziet het gebeuren. Nu, in de hermitage Amsterdam. Impressionisme. Hermitage.nl Als ik bij een prospect zit... wil ik direct een vervolgafspraak kunnen inplannen... voor een collega van Sales. Maar hoe dan?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 Eerder gaf de rechtbank hen hogere straffen, maar het Hof vindt dat de rechtszaak te lang duurde en haalde er een paar maanden vanaf. De mannen drongen samen met een eerder veroordeelde verdachte na sluitingstijd de club binnen en bonden zeven personeelsleden vast. Ze maakten 15.000 euro buit. De belangrijkste snelweg tussen Frankrijk en Spanje is weer open. De weg werd vanmiddag voor de tweede keer in een dag afgesloten omdat bosbranden langs de weg waren opgeleid.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 Familieleden alarmeerden vandaag de kustwacht. Het schip zou gisteren bij het Duitse eiland Borkum afmeren... maar was daar volgens familieleden niet geweest. De Nederlandse en Duitse kustwacht hebben daarna urenlang gezocht... naar het jacht onder meer met een helikopter. Dat waren de hoofdpunten. Het weer, Marco Verhoef. Met volop zomer. De zon schijnt uitbundig, er is geen wolkje aan de lucht... en de temperatuur loopt het een van 23 graden op de Wadden... tot 26 in het binnenland. En vannacht wordt het dan wel wat frisser. Het is zelfs aan de frisse kant voor de tijd van het jaar... met in het binnenland minima van 10 tot 12 graden. Het blijft helder, neerslag zit er dan ook niet in... en dat zit er eigenlijk de komende dagen ook niet in. Want morgen hebben we opnieuw overgrote weer... met op de meeste plaatsen 27 graden op de thermometers. Op de Wadden is het 22 tot 24 graden. Maar ook daar staat weinig wind en ook daar... Is is het zonnig, echt zomer dus. Woensdag en donderdag verandert te weinig... en om het gezellig te houden zou ik nu moeten stoppen... maar ik meld toch maar eventjes dat vrijdag de onweerskans toeneemt... en dat zaterdag de temperatuur iets omlaag gaat. ANWB Verkeersinformatie. Er was een aanreding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevlaak en Bunschoten nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Continental 3 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht... tussen Oosterhout en Knopend-Hooipolder staat 3 kilometer. Zijn vrachtwagen stil komen te staan. De rechte rijstrook is nu dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het is vier minuten over half zes. De Tour zit erop, dus is het tijd voor de criteriums. En de dag na de aankomst in Parijs is dat natuurlijk altijd boksmeer. Alleen wie komt daar met de Spelen in Aantocht? Dat zo. Maar eerst gaan we naar de Verenigde Staten, want de vermoedelijke dader van de schietpartij in de bioscoop in de Amerikaanse stad Aurora... komt vandaag voor het eerst voor de rechter. Vrijdag, jongsleden, schoot hij twaalf mensen dood en 58 mensen raakten gewond. Ik praat erover met Elke Bos van Roos, zijn correspondent in Washington. Um, Zo'n eerste zitting, wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, hij is net begonnen. Wat je in elk geval in Amerika kan verwachten... is dat je de verdachte te zien krijgt. En dat doen we nu dus ook. Ik zit nu naar hem te kijken. Uh, gewoon live beelden uit de rechtszaal. Ja, bizar natuurlijk. We weten wat hij gedaan heeft... althans waar hij van beschuldigd wordt. Uh, hij, hij lijkt een beetje gedrogeerd. Hij lijkt uh, telkens een beetje weg te vallen. En hij zit er met, met knalrood... eigenlijk ros geverfd haar. Uh, zoals ook al bij zijn arrestatie... Uh, afgelopen vrijdag. Op dit moment hoort hij... De aanklachten, uh, meervoudige moord uh, natuurlijk. En waarschijnlijk is het over een paar minuten dan weer voorbij. En dan zal uh, de echte rechtszaak pas over een poosje beginnen. De, open, de openbaar aanklager bijvoorbeeld moet binnen uh, 60 dagen besluiten... of hij de doodstraf tegen James Holmes zal eisen. En dat, uh, ja, ze zullen ook met de families van de slachtoffers overleggen... of dat inderdaad is wat ze willen. En bij zo'n eerste zitting mag hij zelf indien hij wil ook nog iets zeggen... of iets, iets naar buiten treden? Ja, hij mag iets zeggen. Dat heeft hij tot nu toe nog niet gedaan. Het zal sowieso niet een heel lang statement worden. Maar uh, hem wordt waarschijnlijk gevraagd of hij de aanklachten tegen hem begrijpt of niet. Uh, maar op dit moment, hij zwijgt dus nogmaals. Hij valt af en toe weg. En hij zit uh, naast zijn advocaat uh, te luisteren. Een advocaat die hij van de stad Aurora... Heeft, uh, heeft toegewezen gekregen. Er zitten ook, uh, althans de mogelijkheid was er... voor familieleden van slachtoffers om uh, in de zaal te gaan zitten. Of dat ook echt is gebeurd, kan ik op dit moment niet zien. Want zo'n zitting is dus volstrekt openbaar. Uh, er zijn beelden van en uh, mensen die er naartoe willen in de zaal. Kan één ieder daarheen of, of mochten alleen uh, familieleden en journalisten? Dan? Ja, er zouden zo'n 35 journalisten bij zijn. En familieleden en ooggetuigen die, die krijgen ook de mogelijkheid. Ik denk niet dat ze allemaal in dit zaaltje kunnen... Het ziet er redelijk klein uit, maar daarnaast is dan weer een zaal... en daar, uh, daar kunnen meer mensen terecht. En nou ja, je kan het je wel voorstellen, de, de strengst mogelijke veiligheidsmaatregelen... bij de rechtbank, detectiepoortjes en zo, om te voorkomen... dat iemand deze jongen weer iets zal, uh, zal aandoen. En om die reden heeft hij ook de afgelopen dagen in eenzame opsluiting gezeten. Elko Bos van Roosentaal dus over de voorgeleiding van de verdachte... van de Amerikaanse schietpartij in Aurora van Jongsleden Vrijdag. Dan gaan wij naar België, want op een uh, belangrijke snelweg daar... heeft in twee jaar tijd geen enkele flitspaal gewerkt. En die flitspalen die stonden daar wel. Zo bleek vandaag. Correspondent Joris van Poppel zocht uit hoe dat zit. Het is een van de belangrijkste wegen van België. De A12 tussen Antwerpen en Brussel. Er staan 14 flitspalen, maar daar kun je straffeloos langs racen. Want ze worden niet gebruikt. Het probleem... De filmrolletjes. Dat gaat inderdaad om analoge camera's. Wat dus ook wil zeggen dat dat nog met een filmrolletje is. Dat dus ook moet vervangen worden als dat vol is. En dat is voor ons heel tijd strovend. Daarom dat wij verkiezen om met onze modernere digitale flitspalen te werken. Maar ook die digitale flitspalen blijken weer een probleem te hebben. De A12 is onlangs opnieuw geasfalteerd. Maar de nieuwe wegsensoren voor de flitspalen... Die liggen er nog niet in. Er kent een woordvoerder van het agentschap dat er verantwoordelijk voor is. Daar waren er de afgelopen maanden problemen. Doordat er wegenwerken waren uitgevoerd en de lussen opnieuw geslepen moesten worden. Maar ook door aanrijdingen en de homologatie van de toestellen liet wat op zich wachten. Homologatie. Dat is Vlaams voor ze zijn nog niet geëikt. Ze zijn nog niet goed ingesteld. En daarom mogen die flitspalen wettelijk nog niet gebruikt worden. Toch. De Belgische politie zegt dat bestuurders wel degelijk in de gaten worden gehouden. Ik kan u zeker garanderen dat de federale welkwegpolitie nog wel zeker aanwezig is op de A12. Dat er ook gecontroleerd wordt op snelheid via de andere bemande camera's. En onder andere tijdens werkzaamheden via de semi-vaste camera's. Dus het is zeker niet zo dat u nu een vrijgeleide krijgt op de A12. Wie naar België rijdt is dus gewaarschuwd. Al werken de flitspalen niet overal. U houdt zich toch maar beter aan de maximumsnelheid.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 Bye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 Miss Molly en me. Ik dacht dat ze nog één keer de Centro P achteraan. Zo Mag deden ze doen. niet meer. Het is ook lekker weer daar trouwens. P, maar daar hoef je dus niet voor naar Centropé. Ook lekker in Nederland op dit moment. Wij, uh, wij gaan praten over de Russische overheid. Want die gaat 1 miljard euro besteden. Aan uh, dagen staan. Om daar het toerisme te bevorderen. Een Italiaans bouwbedrijf sleept de opdracht uh, in de wacht. De Italianen moeten de infrastructuur in het noorden van de Caucasus gaan verbeteren, zodat wintersporters daar voortaan terecht kunnen. Wij bellen met journalist en schrijver Olaf Koens, die schreef het boek dansen in de Caucasus. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we bellen u geloof ik in uw datcha, buiten Moskou. Ja. Ja, misschien zijn we binnen niet helemaal goed. Maar het is in ieder geval beter ja. dan in het noorden van Darrenstad. <laughs> ja, want uh, de telefoonlijnen, daar mogen ze ook wel wat aan doen daar. Ja, dat moet in ieder geval heel veel gaan gebeuren. Hè? Het, je moet je indenken dat Dagestan. Uh, Dagestan is het armste gebied uh, in, in heel Rusland. Het is prachtig mooi, dat moet ik je zeker nageven. En het heeft wel potentie voor toerisme. Maar het idee dat daar over vijf of zelfs over tien jaar. Uh, alle Europeanen voor het wintersport gaan. dat we niet naar de Alpen gaan, maar naar Dagestan. Ja, dat moet het eerst maar ook maar eens afgelopen zijn met al die aanslagen daar natuurlijk. Want dat zijn er nogal wat. Zeker. Uh, Dagestan is op dit moment eigenlijk uh, een van de meest uh, onrustige gebieden in, uh, in, in de hele Caucasus. En de onrust die uh, vroeger in Tsjechenië was, die heeft zich een beetje verplaatst, ook naar Dagestan. En uh, uh, ja, je ziet dat daar heel veel corruptie is, dat er heel veel extremistische moslims zich juist daar tegen die corruptie keren. Ja, en het idee dat je daar dan vijf sterrenhotels moet gaan bouwen en allemaal skiliften, ja, dat lijkt me voorlopig uh, een stil. Nou, want, want waar komt dit vandaan? Ligt het dichtbij? Sochi? Of waar, waar, waarom is dit? Waar de uh, winterspelen zijn? Ja, het heeft er eigenlijk wel mee te maken. Het is uh, uh, een paar honderd kilometer van Sochi. Uh, je moet dwars door de berg heen, dus het is niet zo makkelijk om daar te komen eigenlijk. Nu nog maar niet? Het, het heeft, nu nog niet, nee. Uh, maar goed, ook, ik denk niet dat die Italianen voor elkaar krijgen om daar een ontzettend grote brug tussen te bouwen. Maar het idee heeft, het, heeft met hetzelfde te maken. Namelijk dat je uh, uh, ja, zo'n instabiele regio een beetje in touw kunt krijgen door uh, allerlei grote projecten te organiseren. Maar je ziet nu al dat, dat bijvoorbeeld Sochi, waar ze over twee jaar inderdaad de winterspelen gaan plaatsvinden... Ja, dat is nu al duurder dan dat Londen ooit is geweest. En de spelers zijn nog lang niet begonnen. Ja, en dat is een beetje hetzelfde met, met, met dit soort vijfsterrenhotels... Die willen zelf overal de Caucasus gaan bouwen. Er is ook al een vrouwenbouwbedrijf van een paar jaar geleden een soort gelijke tender heeft gewonnen. Maar wat je altijd ziet is dat ze ja, toch, toch ernaast slaan. En dat toeristen, ja waarom zou je uh, drie, vierhonderd euro per nacht voor een hotelkamer ergens in Dagestan betalen waar je voor hetzelfde geld ook prins heerlijk in de Alpen kunt zitten. Dus dat uh, uh, ja, komt van hetzelfde idee, maar veel succes zal het waarschijnlijk niet hebben. Maar zegt u daarmee dat eigenlijk uh, alleen maar hele, hele dure voorzieningen... en op hele luxe toeristen uh, wordt ingesteld... en eigenlijk niet op de normale toerist, zeg maar? Absoluut. Ja, uh, uh, je moet sowieso uh, uh, wie naar uh, Rusland komt, uh, ja, vluchten naar Rusland zijn een stuk duurder. Je moet er voor, van tevoren al een visum aanvragen. Dus dat is een, een, een specifieke uh, groep uh, toeristen. Als het al überhaupt de buitenlandse toeristen gaat, ik denk eigenlijk dat het vooral om rijke Russen gaat die flink van geld de besteden hebben, die nu tegenwoordig vooral in de chique Franse en Zwitserse resort zitten. Nou, misschien dat die in de toekomst wel de dag gaan, maar ik denk niet dat wij ons op de korte termijn kunnen permitteren om daar op vakantie te gaan. En die bewoners daar, denken die, ha, eindelijk er gebeurt wat? Wat, wat denken die? Ja, die hebben het al heel vaak uh, gehoord. Uh, dat, uh, eigenlijk probeert iedere regio in de Caucasus, uh, of het nou uh, de Deelrepubliek de Dagestan is, of zelfs in de bergen van Tsjechenië. ze willen allemaal het Zwitserland van de 21e eeuw worden. Uh, ik denk dat de lokale bewoners denken van, nou ja, god, uh, laten we maar even wachten. We zien wel wat er gebeurt, maar waarschijnlijk zal dat niet zo van komen. Want je had het net over de veiligheid, al die aanslagen daar. Als je daar nu als toerist naartoe gaat, er zijn vast wel een paar mensen die dat doen. Jij bent daar zelf natuurlijk ook geweest. Hoe is de ontvangst dan nu daar? Loop je gevaar? Uh, je loopt zeker gevaar. Uh, vergeet niet, dit is ook het gebied waar bijvoorbeeld Arjan Erkel uh, nog niet eens zo heel lang geleden gegezeld is geweest. Uh, het is een gebied dat zo corrupt is dat wanneer ze een buitenlander zien met een automaat, je denkt: Haha, dat is een pinautomaat. Ze proberen je steeds, uh, je wordt steeds. Er zijn nog altijd uh, militaire controleposten door het hele land heen. Iedere keer dat ze daar worden aangehouden, moet ze geld betalen. Dus uh, uh, nee, ik kan het absoluut niet aanraden om daar als toeristen heen te gaan. Uh, zeker niet wanneer je geen Russisch spreekt. Uh, dit is een regio waar mensen zelfs uh, uh, slecht Russisch spreken, en laat staan dat ze Engels spreken. Dus dat wordt uh, er zijn ongetwijfeld paar toeristen en die zullen het zeker naar hun zin hebben. Maar voor grote groepen mensen is dat absoluut ondoenbaar. Goed, is de conclusie dan misschien dat dit uh, uh, vooral goed is voor de Italiaanse economie? Het is heel goed voor de Italiaanse economie, het zou ongetwijfeld ook goed zijn voor de, voor de plaatselijke Dagestaanse economie, zeker voor de uh, hooggeplaatste overheidsfiguren die uh, in dit soort standards altijd uh, flink uh, zelf winnen, maar voor de gewone Dagestaan en voor de gewone terecht zal dit waarschijnlijk uh, voorlopig, uh, uh, ja, het weinig voor. Goed, Olaf Koens, dank voor jouw commentaar op deze ontwikkelingen in Dagestaan en wij zullen inderdaad een paar keer goed nadenken voordat we daar naartoe gaan. Graag gedaan. Dankjewel. We gaan door met een oproep voor aan de lijn, want straks om tien over half zeven gaan wij het natuurlijk weer met ons inbelprogramma. En we gaan het vandaag hebben over de wietpas. Buitenlanders mogen in het zuiden de koffieshop niet meer in en Nederlanders moeten zich registreren. Maar volgens de politievakbond is het medicijn erger dan de kwaal. De straathandel tiert welig en een deel van het probleem schuiven we over de grens, vindt ACP-voorzitter Gerrit van der Kamp. Met hem en cda kamerlid Kostum Kourous gaan we praten naar aanleiding van de de volgende stelling: de witpas moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Praat u vooral mee, geef uw mening. Dat kan via het gratis nummer 0801121. Die lijn is vanaf nu open. U kunt ook stemmen via internet. Ga dan naar radio 1.nl. Maybe the song's for the lonely one Maybe something that I know Hey, yeah, Mr. DJ DJ I'm sad for tonight Maybe something just from me, and my baby Won't you make everything alright I'm gonna turn away down Till the end. And that's special, someone. Hell, Mr. DJ. DJ. Play me Rainbow 66. And I left you like a ship on the sea. And I got make everything all right that time time that time ee jee that time that time that time but in the last of the night Hey, Mr. DJ, hoorde u van Van Morrison? Daags na de tour zitten we, dat zegt u misschien niet zo heel veel, de ronde van Boksmeer misschien wel, want het wielerevenement is al 33 jaar lang de maandag na de Tour de France in het centrum van Boksmeer. Uh, Matthijs Holtrop is erbij uh, en nu uh, hebben we nog een Olympisch jaar ook, dus het is nog wat lastiger dan andere jaar. Wie hebben ze kunnen strikken voor vanavond, Matthijs? Maar wat namen te noemen: uh, Nibali, Basso van Lipnikas, uh, Kruiswijk komt hier naartoe, Tanking ten Dam uh, van Emden, allemaal van Rabo En uh, die eerste genoemden hebben natuurlijk uit de Tour gereden. Johnny Hogeland, Rob Ruijg komen hier naartoe, um, die heb ik nog meer op mijn lijst staan. Koen de Kort van Argos komt hier naartoe. Ja, en Mensen die er niet zijn, dat zijn natuurlijk ook dikke namen. Want je zei het al door die Olympische Spelen, maar ook door het teruglopende budget heb ik begrepen. Nikke Terpstra, de Nederlands kampioen, is er niet bij. Reesnik is er niet bij en iemand als Cavendish bijvoorbeeld ook niet. Want die gaan allemaal naar de Olympische Spelen. En eh, dat is vanavond, hè, komen die profs. Maar er was ook al eerder, uh, werd er vandaag gefietst, De hele dag is het feest in Borgsmeer. Uh, eerder op de dag de dikke bandenrace bijvoorbeeld voor... Uh, uh, de kinderen van 7 en 8 jaar, die rijden nu ook nog rondjes. Net reden iemand paal voor mijn neus hard in de rekken. En dat is dan heel erg zielig, want uh, de kinderen die stappen net voor het eerst in een wedstrijd. Uh, uh, maar de de kant is het toch wel heel erg leuk, want heel veel mensen willen vooral gewoon genieten van dat geluid van uh, wielrenners. En daarbij dus ook de, de amateurs. Ja, ik had... Uh... Ik had slechte benen en, en de maag die was uh, van streek. Al gelijk bij de start en uh, aansluiting gemist. Gaatje laten vallen nooit meer dicht kunnen rijden. Gaan ze zo hard? Ja, het gaat hier gemiddeld 44 ongeveer. 44? Ja. En de profs, hoe hard rijden die? Nou, dan mag je nog wel twee, drie, vier kilometer per uur gemiddeld bij optellen. Beschermd de route is. Hoe ziet het parcours eruit? Nou, het eerste stukje is best wel, uh, best wel uh, zwaar. Het er staat de winter vol volop. Uh, de eerste twee bochten zijn makkelijk. Daarna is een, ja, een scherpe, snelle bocht naar, uh, naar rechts. En dan ga je de klinkertjes in op het centrum. En dan zit er in het centrum zit een heel verradelijke bocht. Met drie uh, ja, soorten van putdeksels. Wij nog erg makkelijk over kunt uitglijden. Wie gaat de hoogste eergrijpen vandaag hier in de wedstrijd? Daar staat de Tour om de grote prest. landbouwbron gaan weer in massale aankomst krijgen. Een massasprint. Wie gaat zich de rapste van het stel tonen? Dan gaat hij hier in een sprint worden. In de rechterlijn op weg naar de verlossende van de nationaal kampioen Pasco Schoots. Dan gaat hier het halen met uh, Pasco Schoots. Die ze vandaag uh, opnieuw liet zien. Andeel nemen aan de Paralympics. Met Jan Noden. Drie maal namelijk, namelijk deel aan de Paralympics. Met zijn tandem en uh, Robin de Pruissenaar. Het ja, waren de amateurs daar in het centrum van Boksmeer. Vanavond, natuurlijk, de grote mannen, de profs in de ronde van Boksmeer. En ook daar hoort u meer over op de Radio 1 Sportzomer. Ja, Simon, nee, wat moest het? to love somebody van de Bee Gees oorspronkelijk. Radio 1, kort over overzicht. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft een hersenschudding opgelopen bij een auto-ongeluk in Rusland. De 17-jarige Herlings won afgelopen weekend in Rusland twee manches in de... MX2-klasse. Gisteravond botste de auto waarin de jonge coureur zat op een vrachtauto. Behalve een hersenschudding heeft hij ook nog een scheurtje in het bot onder zijn neus opgelopen. Twee andere inzittenden liepen zwaarder letsel op. De een heeft slagaardelijke bloedingen in zijn been, de ander heeft zijn been gebroken. Herlings verstevigde gisteren nog met zijn twee overwinningen zijn leidende positie in de MX2-klasse. Het is uh, nog niet bekend hoe lang hij is uitgeschakeld. Christopher Froome en Jurgen van den Broek doen mee aan de Ronde van Spanje. We hebben het over de nummer 2 en de nummer 4 van de afgelopen toer de Frans. En die gaan in de Vuelta de Strijd aan met Alberto Contador... Man die dus geschorst was, maar in de ronde van Nederland... de Eneco Tour zijn rentree gaat maken in het wielerpeloton. En ook op 18 augustus, als de ronde van Span Span Spanje weer begint... weer mee mag fietsen. En de Marokkaanse 1500-meter-loopster Marim Selsouli... mag niet meedoen aan de Olympische Spelen. Zij is voor de tweede keer in haar carrière positief getest. Nu op een verboden diureticum. We weten sinds uh, Frank Vlek dat dat een middel is dat dopinggebruik kan maskeren. Sassouli pakte dit jaar nog zilver op de WK. Ze werd eerder in haar carrière al eens geschorst. Dat was na een positieve test op EPO. En nu uh, riskeert zij een levenslange schorsing. We gaan er zo heel even uit. en komen met het nieuwsblok van 6 uur bij u terug in de Radio 1 Sportzomer.